12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Istanbul heeft de politie een gewapende man opgepakt... die een kantoor was binnengedrongen van de regerende AK-partij... melden Turkse media. De man sloeg op de bovenste verdieping van het gebouw een raam in... en stak een vlag naar buiten waarna hij gearresteerd werd. De overval komt een dag na de bloedige gijzeling... in een rechtbank in Istanbul. Twee leden van een verboden linksradicale beweging... hielden gisteren een officier van justitie vast. De officier en de twee overvallers kwamen om. De Turkse politie heeft vandaag twee 20 mensen opgepakt wegens betrokkenheid bij de gijzeling van gisteren. De storm die gisteren over West-Europa trok heeft zeker elf levens geëist. In Duitsland vielen acht doden en de andere drie in Nederland, Oostenrijk en Zwitserland. In Duitsland werden meerdere automobilisten geraakt door omvallende bomen en ook waren er ongelukken op besneeuwde wegen. De overlast in Duitsland is nog niet voorbij. Op sommige plaatsen wordt vandaag windkracht 10 verwacht. In Ede kwam gisteren een 45-jarige man om het leven toen het dak van een bedrijfspand instorten. De stormschade in Nederland bedraagt volgens de verzekeraars 14 miljoen euro, gisteren 10 miljoen en 4 miljoen in de dagen daarvoor. Het aantal files is in het eerste kwartaal enorm toegenomen. Volgens de ANWB steeg de file druk met 56% ten opzichte van een jaar geleden. De stijging komt vooral door het herstel van de economie, waardoor met name het vrachtverkeer toeneemt. Vooral op maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagmiddag zijn er veel files. In Haarlem heeft de politie een man van 46 aangehouden op verdenking van brandstichting. Bij de brand vannacht in een huis aan het Leidseplein in Haarlem kwam een man van 68 om het leven. De brandweer haalde hem zwaar gewond uit het brandende huis. Hij overleed even later in het ziekenhuis. De verdachte was bij zijn aanhouding licht gewond. Het weer, geregeld buien, soms met hagel, onweer en natte sneeuw, vooral in het noordoosten. In het zuidwesten blijft het droog. Af en toe is er ook zon en er is kans op zware windstoten en het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Short. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A20 Gouden Hoek van Holland... bij knooppunt plein 4 kilometer. En op de A27 Gorkum-Breda tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Hooipolder, 16 kilometer. Er is daar een aanhanger geschaard. Het verkeer moet daar via de vluchtstrook. Richting Breda is het beter om om te rijden via Den Bosch over de A15, de A2 en de A59. Verder staat er file op de A28 Amersfoort-Utrecht bij knooppunt Rijnsweert... 2 kilometer door een aanrijding. Ook daar is een rijstrook dicht.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 Dag luisteraars, welkom bij twee uur lang ZFM Lunst. Ik ben Ruud Jansen, 1 april, ik ben Sheryl Duijf. En ik val in voor Ruud, want Ruud heeft vanmiddag de vinyljaren en meer daarover straks in het programma. Ik ga even zien van de muziek van Niels. Er komt de klok van half één, kwart voor één. De bioscoopagenda natuurlijk. We gaan ook nog een lekker menu bekendmaken. Dat allemaal tijdens Zieven Lunch. Ik wens u allemaal een hele smakelijke lunch toe, luisteraars. Maar eens beginnen met de Rutjanse Band. Lijkt me gezellig. Love me in emotion. In slow motion. Ja, zo is het. Oftewel, je moet me langzaam liefhebben. Dat was de Ruud Jansen-band. Uh, zij begonnen ooit in de 96 jaren met deze formatie. George van der Leeden, uh, Brigitte Uiterwijk-Winkel... en natuurlijk liedzangeres Arjenne Groenwoud bij de Ruud Jansen-band. Ruud Jansen uh, toen natuurlijk ook uh, als gewoon keyboard... Charles drums, Jan van, uh, van der Veen op gitaar... en de basgitaar werd uh, toen verzorgd door Hans... Uh, en later ook natuurlijk door Kees van der Waars. Ja, allemaal waar gebeurt, luisteraars. Ik vertel geen leugens. Zou niet durven. Uh, last Night is Soho. Ik weet niet wat er allemaal gebeurde daar. Het was niet mis te verstaan. Dave D. Biggie Mick en ook Titsch. DVD, Dozie Big Mickens, met last night in Soho. We zijn allemaal erg spijtig, Suzanne. We kunnen er niks aan doen. Dit zijn de hollies. Suzanne, het spijt me zo, I'm sorry Suzanne, Dat waren natuurlijk, uh, ja, de groep uit de 60e jaren, razend populair, toen, de Hollies. Uh, dit is het nummer waar Treintje Oosterhuis uh, ons mee gaat uh, vertegenwoordigen op het Song Festival. Ik zou zeggen, walk along, we Treintje. Oh! Normaal gesproken zeg ik van: ik geef je het voordeel van de twijfel op, maar. Eh, volgens mij zit het met die zomer nog, eh, nog helemaal ver weg hoor. Want dat weer. Uh, mensen, het lijkt wel herfst. Hartstikke koud, wind, regen, sneeuw krijgen we zelfs. Natte sneeuw dan wel eens warm. Oh. Het leek al zomer. Het leek al zomer op. Toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt: je gaat niet meer voorbij.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 ik heb helemaal telefoontjes vol ongeloof van mensen. Van, hoe kom je er naar bij, duif, dat het zomer wordt? Dat het helemaal geen zomer. Het is verdomme, zo so koud. Dus wat? <laughs> ongelooflijk, hè, ja. Uh, ja, toch wel een gezellige plaats op Rob Nijs En daarom draaide ik hem ook. Hè. Je kan natuurlijk wel, uh, als de zon schijnt, veranderen en vandaan nog Maar dat helpt ook niet, luisteraars. Want als je naar buiten kijkt, dan zie je het al. Zwaar bewolkt, regenachtige lucht. Het spijt me, het spijt me, het spijt me. De trap op, nee, naar ik je niet. kamer toe. Dat gaan we niet door, op. We gaan, we gaan Anita Meijer uitnodigen met het spijt me. Zo simpel drie woorden, die ik eens wil delen. Het, met spijt, jou me. Drie woorden. The De jaren. Ach, mensen, wat spijt het me. Morgen witte donderdag. Dan uh, ja, ik ga het straks allemaal vertellen hoor, dan, uh, dan ook nog eigenlijk niet weer dat je zegt van yes, goeie vrijdag helemaal. Niet zo goede vrijdag wat het weer betreft, het gaat allemaal gaat regenen als tegen het weekend, dan gaat het allemaal weer een beetje opknappen. Dus uh, ja, dat, uh, het spijt me, luisteraars. Uh, ik, kan er niet, uh, ik kan er niet omheen. We gaan even de wolken in met, uh, met de kast. Siep van de ploeg, hè? is uit de kast gekomen. Uh, Zing nou alleen. Ook over het weer, over de wolken.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 Uit de kast. We kennen hem ook nog van in de kast. Maar hij is geen homo hoor, nee, hoor in Zo Zo als het maar zijn kan. Klok van half 1 alweer geweest. Bij Zieven en Zand voor het Eet Smaak. Luisteraars, dit is natuurlijk het nieuws. Vandaag heb ik het Rijk alleen Dat betekent dat ik redactie ben... en dat ik technicus ben en dat ik ook nog presentator ben... en dat ik ook nog een beetje stapelgek word hier. Nee hoor, het valt allemaal mee. 1 april bent u een klein beetje in de maling genomen al. Is het, is het gelukt? Hebben de kennissen of familieleden u wat beetgenomen? Het zou zomaar kunnen. Ik kan me herinneren in 1962 was dat, meen ik, ja... Even ver terug in het verleden. Toen was ik hier in Zandvoort al uh, een hele goede 1 april grap. De beste ooit, werd, wordt wel eens gezegd, de beste ooit. Allerlei mensen uit het hele land werden hierheen gelokt vanwege een zogenaamd aangespoeld beeld van het Paaseiland. Nog op strand, dat beeld. Moet maar eens googelen: Paaseiland en Beeld en Zandvoort. En dan vindt u ook uh, de kunstenaar die daar verantwoordelijk voor was weet niet meer precies de naam, maar in ieder geval ja, dat gebeurde allemaal in 1962. Ja, sinds steeds meer grappen uh, op 1 aprilgebied en er worden mensen naar bepaalde locaties in het land gelokt omdat er bepaalde dingen aan de hand zouden zijn. Nou ja, meestal niet natuurlijk op 1 april. Daar is natuurlijk ook gek eind april voor natuurlijk. We gaan eens even hebben over de Hoge Weg luisteraars, want de Hoge Weg is nagenoeg helemaal klaar. De restauratie is, uh, is prachtig geworden. Een prachtig mooi nieuw baantje voor de deur, zegt uh, Peter. Peter Koper, meen ik. Uh, even kijken of ik, dat, uh, of ik dat bij het juiste end heb, luisteraars. Dan moet ik even naar, naar Facebook. Uh, daar staat namelijk zijn na, Ja, Peter Keur heet hij. Niet Peter Koper, maar Peter Keur. Peter neemt niet Juist geld voor koper. Maar bij jou voor de deur dus een prachtig nieuw baantje. Alleen zijn ze uh, volgens Peter die mooie verkeersdrempeltjes vergeten... welke je tegenwoordig door het hele land regelmatig tegenkomt. Of zou het soms de bedoeling zijn om er ook nog een mooie flitspaal neer te zetten... zodat je later op een verjaardag tegen je familieleden of je kennissen kan zeggen... en ook kunt aantonen dat je keihard hebt gereden over de N201. Hoopwinter ook in Zandvoort gisteren het dak van het pand naast het Palace Hotel in Zandvoort stond dinsdagavond op het punt van wegwaaien. De brandweermannen die vonden de situatie zo dangerous, zo gevaarlijk. Dat meteen even vertalen voor u, Dat ze besloten de delen van het dak te verwijderen. Bij de werkzaamheden werd toevallig ook ontdekt dat een deel van de muur los zat. Toch is er voorbijgehangen gaat het om het pand wat ooit verantwoordelijk was voor de huisvesting van dolfijnen... oftewel het dolfinarium. De politie maakt al snel de omgeving weer vrij... en de gemeente zal later uh, in een later stadium dranghekken gaan plaatsen. Kennelijk toch nodig voor de veiligheid. Ja, een minder leuke gebeur gebeurtenis in Haarlem, luisteraars. Want uh, een ernstige brand op het Leidse Plein in Haarlem. De brand ontstond in een huis. Dus ik zei het al, het Plein, dat ligt in het westen van Haarlem bij de Leidse Vaart. En bij aankomst vond de brandweer een verwarde man voor het gebouw... die op eigen kracht uh, had geprobeerd het uh, pand te verlaten. Dat was ook gelukt. Hij zei overigens dat er nog iemand in het gebouw aanwezig was... waarop de brandweer de zwaar gewonde man uh, uit de woning kon, uh, kon halen... en naar het ziekenhuis bracht, maar helaas... De man overleed daar later aan zijn verwondingen. Kort na het uitbreken van de brand is een 46-jarige Haarlemmer aangehouden op verdenking van Brandstichting. De verdachte was licht gewond en is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel. Ja, nou, vervolgens natuurlijk aangehouden vanwege ja, verdenking op doodslag. Maar, het vuur is door de brand weer geblust en de woning liep aanzienlijke schade op naastgelegen woningen zijn ontruimd. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest. Nou ja, brandstichting wordt, uh, wordt in een eerder uh, alinea vermeld. Ik citeer trouwens uh, luisteraars uit het Haarlems Dagblad. Uh, bij daglicht is er schade aan de achterkant van het pand uh, ontstaan. En dat is ook heel goed zichtbaar. De eerste en tweede etage zijn compleet uitgebrand. De politie heeft de voorkant van de woning afgezet. Uh, en later op de dag zal de forensische opsporing onderzoek in het pand doen. De buren van de panden die konden vannacht niet terug naar hun huis... vanwege, ja, u begrijpt het wel ernstige waterschade. En die zijn door uh, Salvage opgevangen. Tot zover Niels over de brand op het uh, Leidseplein. Niet in Zandvoort, niet in Amsterdam, maar in Haarlem. Luisteraars in Sparendam die ondervinden momenteel nog wel een ernstige verkeershinder... omdat ze daar bezig zijn met de dijk. De dijk in Sparendam. De zogenaamde Lange Dijk in Sparendam, luisteraars, is vanaf dinsdag 7 april... dat is dus uh, uh, ja, volgende week dinsdag... zeker drie maanden afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer. Op de dijk worden die periode ingrijpende reconstructiewerkzaamheden verricht. Nou, daar zijn ze om mee begonnen, want ik was er van de week en ik kon er al bijna niet door met mijn vriendin samen, dus ja... Tegelijkertijd zullen de nutsbedrijven uh, Liander en uh, Regge Fieber... Rege Fieber ja, een nieuwe uh, uh, ja, bekabeling aan gaan leggen. De afsluiting geldt de, tussen de molen de, de slok op. Die staat aan de noordkant van de Kerkweg... en aan de zuidkant ter hoogte van het fort bij Pennisfeer. Doorgaand autoverkeer wordt uh, vanaf dinsdag uh, 7 uur omgeleid... via de Kerkweg en de Spangenammerdijk. Fietsers wordt geadviseerd zoveel mogelijk gebruik te maken van de recreatieve fietspaden die langs de lange dijk liggen. De dijk uh, blijft gedurende die werkzaamheden wel bereikbaar voor bestemmingsverkeer, waaronder hulpdiensten natuurlijk en uh, ja, ook de vuilnisophaaldienst. Tot zover uh, mensen die wel eens. Uh, nee, ik moet zeggen, tot zover het nieuws voor mensen die wel eens uh, de richting van Spangendam opgaan. En is er een motoragent in de nacht van dinsdag op woensdag. Vannacht dus in Amsterdam West aangereden door een auto met verdachten. die kwamen van een snelkraak in Haarlem. De agent zich, uh, die zag zich daarna genoodzaakt om op de auto te schieten. Voor zover uh, bekend is er gelukkig niemand gewond geraakt. Meerdere politieauto's, motoren en een helikopter. Achtervolgende dinsdagnacht een uh, donkerkleurige Audi. Ik struikel over mijn woorden, ik word er ook helemaal zenuwachtig van. Die met zeer hoge snelheid vanuit Haarlem Amsterdam binnenreed. Het vermoeden bestaat dat in de auto de mannen zaten... die even daarvoor een, een sigarenzaak in Haarlem hadden gemolesteerd en daar ingebroken. Tijdens de achtervolging door Amsterdam-West werd uh, een agent aangereden. De Audi werd later uh, verderop uh, leeg aangetroffen... En de politie denkt dat de inzittenden drie of vier mensen te voet zijn gevlucht. Het voertuig bleek overigens gestolen. Nou, dat is zover wat nieuws wat ik zo in de regio voor u heb opgetrommeld. En ja, dat nou ja, het ellendige weer. Hè? Na het stormachtige weer van gisteren blijft het ook de komende dagen windrijk weer, luisteraars. En er is vannacht aanmerkelijk koudere lucht in aantocht. En uh, dat gaan we vandaag flink voelen. Uh, het wordt een kille dag met gevoelstemperatuur rond uh, het vriespunt. En aan de kust waait het hard. En ook in het binnenland is dat het geval. We kunnen rekenen op uh, windkracht 5. Dus nog steeds uh, een stevig briesje. Bovendien kunnen we op 1 april, de dus geen mop, rekenen op maarsenbuien. En dat is, uh, nou het zat er al bij, geen grap. Regen of hagel, kletteren regelmatig naar beneden. Mogelijk valt er zelfs ook natte sneeuw en kan het omweren. De middagtemperatuur komt uit op 7 of 8 graden. Ook niet, uh, niet echt hoog. Nou, dan de Witte Donderdag. En alle mensen wit van Op Want Witte Donderdag krijgen we te maken met een uh, iets vriendelijker weerbeeld. vroeg in de ochtend en dan... Uh, Zeker in de zuidelijke provincies nog flink wat regen. Maar vervolgens wordt het uh, op een enkel buitje na droog. En komt ook de zon, jawel u hoort het goed, er af en toe uh, om de hoek kijken. Nou ook in onze omgeving trouwens, niet alleen in het zuiden. Het wordt zo'n 8 graden en een stevige noordwestenwind zakt uh, gedurende de dag flink af. Dus de wind gaat liggen. Nou u niet hè, u blijft gewoon op. Een beetje bewegen blijven mensen niet gaan liggen hoor. Het wordt zo'n 8 graden en met de stevige noordwestenwind zakt het... Uh... Even kijken hoor, het wordt zo'n 8 graden en de stevige noordwestenwind die zakt gedurende de dag flink af. Wanneer s'avonds uh, het laatste avondmaal wordt herdacht, dan is het op de meeste plaatsen droog. Wordt het rustig en ligt de temperatuur rond 5 graden. Nou, ik hoop niet dat het voor u het laatste avondmaal is. Nou, gezellig hoor. We gaan... Uh, we gaan uh... De Goede Vrijdag op een, op een gezonde manier tegemoet. Maar ja, wel een sombere Goede Vrijdag. Want op Goede Vrijdag, ja, u was er al bang voor. Waarbij velen de kruising van Christus herdenken... is het weerbeeld somber en nauwelijks kans op zonneschijn. Het is regenachtig. Maar de wind lijkt iets te bedaren. Of er lijkt iets tot bedaren te zijn gekomen, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En de temperatuur kan oplopen tot ongeveer 10 tot 12 graden. Nou, dan de zaterdag. Dan zijn we alweer een paar dagen verder. Op zaterdag is het geregeld windrijk. Wat is nieuw. En uh, ja, er valt ook een bui. Tussendoor schijnt de zon ook af en toe. En de temperatuur die loopt op zaterdag op naar zo'n 10 graden. Nou, en dan het goede nieuws. Meest droog met Pasen. Hoe anders, luisterglaas, is het tijdens de paasdagen... waarbij de opstanding van Christus wordt gevierd. Er valt nog slechts een lokaal buitje. En ook de wind houdt zich rustig. Of we de zon gaan zien, ja, dat is nog onzeker. Wordt er een graad of tien? En met wat meer zon kan het ook wel 12 of 13 graden worden. Dan gaat u uit de zon zitten. Achter glas, dan kan het misschien wel 20 graden worden. <lacht> Ik hoop het, mensen. Nou, dit was weer ja, het weerbericht. Het volgende plaatje, de bioscoopagenda. Ja. Misschien willen we wel naar de film. <middels> nou, Ik zal het even aan mijn moeder vragen, of dat mag, hoor. Blonde haren, blauwe ogen. Uit een sprookjesboek geslopen voor mijn uitje staan en zijn graag een kaartje van vijf gulden voor de film van vanavond ik vroeg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 Is, uh, kwart voor één luisteraars. Dat betekent dat ik uh, u ga informeren over wat er zo in de bioscoop uh, te doen is de komende uh, week. En uh, nou, ze hebben natuurlijk rekening gehouden, luisteraars, met, uh, met de kindertjes. Want die hebben natuurlijk vakantie van school. En uh, dan is het leuk om een uh, nieuwe uh, film in première te laten gaan. Ik heb het natuurlijk over uh, Cinema Circus Zandvoort. En de kindertjes kunnen daar uh, vanaf vandaag... Ja, u hoort het goed. Vanaf vandaag gaan genieten van Sean het Schaap. Het is uh, de voorpremière, zal ik maar zeggen. Sean uh, het Schaap, 13 uur 30, oftewel half twee vanmiddag, uh, dan gaat dat beginnen. Dan kunt u die leuke film met de kindertjes uh, gaan bekijken. Maar dat kan niet alleen uh, vandaag op woensdag. Maar dat kan ook, en dan moet ik even spieken voor u, uh, op de dagen uh, vrijdag, zaterdag zondag en maandag. Want uh, ja, dat zijn natuurlijk ook dagen... dat de kinderen vrij zijn. Dus ook voor de kids... op uh, half vier... op half twee, sorry, smiddags... in uh, het... Uh, Theater in Zandvoort... Uh, Sean het Schaap. Nou, half vier... dan kunnen ze ook nog terecht, de kinderen. Want dan is Beertje Paddington aan de beurt. Uh, voor de kinderen die dat nog niet hebben gezien. Op dezelfde dagen als ik u net genoemd heb. Vandaag dus en ook vrijdag, zaterdag... zondag en maandag... Uh, dat zijn namelijk dagen natuurlijk dat de kids ook vrij zijn. Nou, voor de volwassenen. Wat hebben we voor de volwassenen? Moet ik even spieken hoor. Uh, ja, natuurlijk uh, uh, bloed, zweet en tranen. Deze. Ja, een première van de, van, de, van de film... Uh, is te zien. En nou, u heeft het natuurlijk al in de landelijke media... Uh, op televisie en zo kunnen aanschouwen... dat die film uh, in première is gegaan. En uh, nu, in Zandvoort dus... komt u in de gelegenheid... of bent u in de gelegenheid die film te gaan zien. Dat kan allemaal even kijken om... Uh, nou, even spieken hoor. Even spieken welke dag dat nou is. Nou... Ik moet het even aanklikken. Het ja, is allemaal een beetje onvoorbereid, luisteraars. Dus ik uh, uh, uh, ja. ben bezig voor u te kijken... terwijl ik ook nog uh, moet technieken en, het, en de uitzending moet presenteren. Het is dus allemaal een beetje gecompliceerd. Het begint in ieder geval om zeven uur. Waar staan nou verdorie die data's? Staan, staan die er nou niet bij? Of, of lees ik het nou niet goed? Dus even kijken hoor. Nou, weet u wat? Ik, ik ga het zo doen. Ik ga eerst eens even die informatie nauwkeurig opzoeken. Uh, dan laat ik u even van André Hazes genieten. En dan kom ik zo nog even terug met de, met de bioscoopagenda. Want uh, op deze manier, uh, daar lukt het allemaal niet. Dus uh, tot zo en geniet even van bloed, zweet en tranen volledig. Daar komt hij.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 Nou, ik onderbreek toch even, want uh, ja, omdat het nog maar zo'n zo 40 minuten duurt... en dan gaat uh, de eerste film al van start in uh, uh, het uh, circus hier in, in uh, Zandvoort. Dus uh, dan kan ik beter even eerst uh, het programma aan u voorlezen... zodat u uh, eventueel met de kids naartoe kan. Want uh, vandaag dus Jean het Schaap, uh, de voorpremiere. Dat begint om half twee vanmiddag, dus over uh, ja, ruim 40 minuten zeg maar. En uh, Beertje Paddington, daar kunt u dan naartoe om half vier nog vanmiddag. En Beertje Paddington is overigens uh, deze hele week nog te zien, tot en met 8 april. Maar het is wel de laatste week. Nou, eens even kijken. Dan Vanavond om half acht, uh, dan is er een film voor volwassenen natuurlijk. De Tragedy of Everything. Het gaat over een meneer die uh, de, de ziekte van ALS heeft. Uh, Als, de vreselijke ziekte. Leert zijn vrouw kennen. Het gaat over een wetenschapper, uh, dat, dat weet ik wel. En uh, een zeer de moeite waard om te zien, vanavond om half acht uh, begint die voorstelling. Dan gaan we naar morgen, dan uh, opnieuw uh, dus Beertje Paddington om half vier. Dus even kijken en dan hebben we, uh, s'avonds hebben we uh, vanaf zeven uur de première van bloed, zweet en tranen van André Hazes. Dus morgenavond vanaf zeven uur. Overmorgen, dan zitten we op Goede Vrijdag, dan uh, krijgen we Michiel de Ruiter, het, uh, kunt, u, kunt u bekijken. Dus even kijken, dat is allemaal om... Even spieken, Michiel de Ruiter, waar sta je? Oh, dat is, uh, uh, even kijken, dat is om, uh, om half twee s middags. Ja, om half twee smiddags. Uh, ik dacht even dat het s'avonds zou zijn. En Michiel de Ruiter is half twee s middags luisteraars. En dan half vier weer Beertje Paddington. En bloed, zweet en tranen is dan om zeven uur te zien s'avonds. En ook om half tien. Dan gaan we naar de zaterdag. Uh, de zaterdag is weer uh, ingericht voor The Theory of Everything. Uh, even kijken. Dan de Imitation Game. Dat is een film die, uh, even kijken, is die nou s'nachts te zien? Er komen er weer allerlei pup-ups in beeld, waardoor ik informatie weer niet kan zien. Uh, ik moet u eerlijk bekennen, ik had het thuis voorbereid... en ik vergeet die informatie nou weer mee naar Zandvoort te nemen, dus dan schiet het niet op. Nou eens even kijken hoor. De uh, dagen daarna... Ga ik u straks na één uur vertellen, want uh, het loopt er helemaal vast het beeld. Dus uh, ja, het, uh, uh, het zit me gewoon niet mee. Nou, ik hoop dat het met muziek beter gaat. Ik heb zojuist uh, André Hazes voor u gedraaid. En uh, we houden het nog even Nederlandstalig. Uh, we gaan verder met een oudje van Boudewijn de Groot. Testament. Als die boven aan de hemel staan.